De politie in Breda heeft bij de arrestatie van een jongen van 17 buitensporig veel geweld gebruikt. Dat zegt de rechtercommissaris in de Brandse stad. De jongen wordt verdacht van een woninginbraak. Getuigen hadden inbraak gezien en waarschuwden de politie die de jongen op het spoor kwam. Tijdens de achtervolging loste de politie een waarschuwingsschot en dat was volgens de advocaat van de jongen absoluut onnodig. De rechtercommissaris is dat met hem eens en heeft de jongen onmiddellijk vrijgelaten. In de nieuwe hoofdstad Juba is voor het eerst de vlag van de Republiek Zuid-Soedan gehezen. Het land is sinds middernacht een zelfstandige natie. De onafhankelijkheidsceremonie werd bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie VN-chef Ban Ki-moon en veel Afrikaanse leiders. President Bashir, die tot vannacht leider van het Verenigde Soedan was, heeft de nieuwe president Salva Kiir van Zuid-Soedan gefeliciteerd. De twee landen zijn het nog niet eens over de verdeling van de olieinkomsten, de staatsschuld van 28 miljard euro en het grensverloop. In de Amsterdamse binnenstad wordt vandaag gevierd dat 100 jaar geleden de eerste Chinezen zich in Nederland vestigden. De feestelijkheden zijn georganiseerd door de stichting 100 jaar Chinezen in Nederland. Op de Dam begon een spektakel met 100 Chinese leeuwen, die dansen vandaar in een optocht naar de Nieuwmarkt.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afritten Bunschoten 3 kilometer, verderop bij Hoevelaken nog eens 2. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afritten Kerkdriel en Waardenburg 3 kilometer door werkzaamheden. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Mars en Knoopend Ouderijn 5. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam tussen de knopende Ridderkerk en Terbrechtseplein 4 kilometer. Heeft te maken met de file door de werkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek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 Een zonnig begin van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag met de London Beach. Hey, you bring on the sun. CFM voor Zandvoort en de regio. En het zonnetje schijnt uh, inderdaad hier in Zandvoort. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, uh, Albert-Jan en Rob. Ja, goedemiddag, uh, ja. Rob, Rob We zijn en vandaag Rob met z'n drieën. We zijn gezellig met z'n drieën. Rob, welkom. Ja, dankjewel, Albert-Jan. Uh, dankjewel, Rob. Voor de Bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Hey, goedemiddag, uh, Rob. Welkom. Ja. Leuk dat je erbij bent. Ja, prima. Ik uh, ben zeer vereerd met deze uitnodiging voor jullie. Hartstikke leuk dat je er bent. Nou, uh, luisteraars, u hebt ongetwijfeld de stemmen al herkend. De speaker van, uh, van het circuitpark gaat ons vandaag uh, uh, ondersteunen en draait lekker drie uur met ons mee. Dus uh, we hebben natuurlijk veel uh, autosportnieuws, dat zat er dik in natuurlijk. Maar goed, wat hebben we in ieder geval vandaag? Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, om half drie het weerbericht voor, door onze enige echte eigen weerman Lex van der Hoorn. En als ik zo naar buiten kijk, zal die langskomen of zal die niet komen? Nou, ik durf geen uitspraak meer daarover te doen. -Jan. Ja, ik denk dat het een beetje te hard waait op het strand. Dus ik hou, ik hou erop dat langs langskomt. Uiteraard hebben we rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Uh, momenteel uh, is er op het Kerkplein het Kunstfestijn aan de gang. Daar gaan we bellen met uh, Roy van Buringen hoe het, uh, die zaak daar uh, loopt. Uh, Rob uh, houdt voor ons bij uh, de kwalificatie van de Formule 1 op Silverstone. Uh, die momenteel uh, wordt verreden. En die zal ons straks daar de uitslag van mededelen. En we hebben natuurlijk ook nog Zandvoort... Nieuws in het kort en nog vele, vele andere berichten. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want wellicht dat er iets voorbij komt waarvan u zegt: van daar wil ik heen. En natuurlijk veel muziek, hè? Uiteraard, ja, daar zijn we ook voor, hè? CFM. 24 uur per dag muziek en informatie vanuit Zandvoorts. En tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag met de gastpresentator van vandaag, Rob Petersen. Je hoort hem zojuist en straks ga je hem nog veel meer horen. Een hele stapel berichten voor zich, dus dat komt helemaal goed erop. Oké. Okay. Dat is de komende drie uur lang bij CFM en muziek, wat Albert jou zei. Hier is A Taste of Honey en Boogie Goeie. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. When you're close to tears, remember. Someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. deze plaats Alweer een aantal jaren oud maar wel lekker geweest uh, destijds joh de de Lighthouse Family en hi hi Rob hi hi, Rob. hi. ja mooi <laughs> We gaan wat vertellen over wat nieuwtjes in Zandvoort. De Veiligheidsregio ondertekent een convenant met reddingsbrigades. Een van de nieuwtjes van deze zaterdagmiddag. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft samen met zeven lokale reddingsbrigades in de regio Kennemerland vrijdag een convenant geondertekend. Het doel daarvan is eigenlijk de voorbereiding en de bestrijding van incidenten op het water en op het strand. Allemaal om dat te versterken natuurlijk. In het convenant staan allerlei afspraken tussen de Veiligheidsregio Kennemerland, de brandweer natuurlijk, de GGD en de zeven vrijwillige reddingsbrigades... Die onder dit hele district vallen. Allemaal natuurlijk tot doel om de, de veiligheid en in, op het strand, binnenwater en het water tot ruim één kilometer uit de kust uh, ja, goed te voorzien. In de praktijk werken de veiligheidsregio's samen met die reddingsbrigades al samen. Maar dit is een convenant waarbij je eigenlijk probeert alles zo goed mogelijk te organiseren. De kleine puntjes op de i te zetten. Mooi nieuwtje in ieder geval, wat belangrijk is voor de veiligheid, zeker op het strand. Ja, nou, want het was nogal onrustig op het strand de afgelopen weken. Hè? Ja, behoorlijk hè. Tot meerdere malen aan toe zelfs. Maar goed, Goeie, goed initiatief. Nou, okay. Uh, ja, even snel voor de jongeren. De ja, het is heel anders. He, dit. Ja, voor de kleintjes. Want alle kinderen van Zandvoort zijn natuurlijk uitgenodigd op het jaarlijkse zomerfeest van Pippeloentje en Pluk. Ja, ja. En het is om twee uur al begonnen. En uh, dat uh, duurt tot vijf uur. En uh, dus ik zou zeggen, uh, pak papa of mama bij de hand en ren naar uh, dit grote feest in de kostverloren park achter kinderdagverblijf Pippeloentje. En uh, dit jaar zou Annie M. G. Schmied 100 jaar geworden zijn. Vandaar dat het in Staat van Jip en Janneke. Groot feest. Het is om twee uur begonnen en duurt tot vijf uur. Dus uh, papa en mama, neem de kinderen mee en ga naar de Kost Verloren Park. En ook vandaag is er weer voldoende te doen hier in Zalvoort. Zo ook het Kunstenstein. Straks bellen we Roy van Buringen daarover op. Like Dat was de nieuwe single van de vriendin van Albert Jan. Jawel, Carol Emerald. De hoorde Riviera live. Zo dadelijk uh, na het uh, blokje informatie en een plaatje horen uh, Lex van Ooren met het weerbericht. Want hij is gearriveerd in de studio. En dat betekent dat er behoorlijke wind op het strand staat. Ja. Anders had waren hij wel... daar uh, natuurlijk lekker gezeten nu. We waren wel bang voor hè, dat het hard zou waaien op het Ja, strand. ja, ja. ja. En dan moet je ook niet gaan kitesurfen, hè, als het te hard waait. Nee, want wat gebeurt er dan? Ja, er gebeurt er van alles natuurlijk, uh, op het strand. Zoekactie voor de vermiste kitesurfer. Want afgelopen woensdagavond is de Zandvoortse Reddingsbrigade rond een uur of elf gealarmeerd... omdat er een kitesurfer vermist werd. Samen met uh, de KNRM Zandvoort werd door de Reddingsbrigade gezocht naar de kitesurfer... die al weer drie uur vermist was, dus dat is niet zo best. Ongeruste vriend van uh, de kiter had 112 gebeld en de vermissing doorgegeven. En na een half uur zoeken werd de een instructeur nog wel, in goede gezondheid op het strand bij Bloemendaal aangetroffen. Ergens in de middel of nowhere, zeg maar, door een lid van de reddingsbrigade Bloemendaal. Dus okay. nadat de kiter uh, terug was gebracht bij Risch, uh, kon de actie worden gestaakt en iedereen weer naar huis toe, want dat was inmiddels al over twaalf. Geweldig. Hij, gelukkig maar. Hij zat gewoon lekker met een Bloemendaal op het strand biertje te doen. Denk ik <lacht> lekker zo, schijnlijk, ja, reddingsbrigade schijnlijk. erbij. <lacht> nou ja. Ja, prachtig is dit. Ja. <lacht> Goed uh, goed nieuws voor mensen die van de kermis houden. Ja ja, want uh, de kermis komt namelijk weer terug in Zandvoort. Want na enkele jaren van afwezigheid komt er weer een kermis in Zandvoort. Op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard de Vauvage... zal dit jaar van 22 tot en met 31 juli een gezellige familiekermis worden georganiseerd... waarvan alles is te beleven. Met op beide zaterdagen een spectaculaire vuurwerkshow... Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment dat de kermis niet meer doorging in Zandvoort. omdat er zoveel geluidsoverlastklachten waren. Ja, dat was bij de busweg, hè? Dat was Daar. bij de busweg, ja. Dus die is bijna tien jaar weg, al weg, de kermis hier. Ook nog even op het circuit gezeten trouwens, de kermis. Ja, maar goed, ze zijn weer terug. En nogmaals, van 22 tot en met 31 juli, zet u dat vast in de agenda. kunt u weer met de hele familie gezellig naar de kermis aan het uh, Bad Huisplein. En volgens mij is dat een betere locatie. Absoluut zeker. Echt geweldig nieuws, de kermis ja. weer terug hier in Zandvoort. En natuurlijk een geweldig vuurwerkshow erbij, hè? Ook nog. Twee zaterdagavonden, om half elf. Werden dat het, het regent? Nou, laten we hopen van iets. Nee, we moeten een beetje zon hebben. Oké. Okay. En zonnige muziek hoort daarbij natuurlijk. Hier is Back en Sunshine Reggae. En hierna Lex van Horen met het Sierp en weerbericht voor de komende dagen. GFM Radio met zojuist Layback en de Sunshine Reggae. En of het zonnige blijft en wordt ook met het weer, dat gaan we horen van Lex van de Hoorn. CFM antwoord, weerbericht. Want het is uh, even half drie en zoals gebruikelijk hoor je dan het uh, weerbericht bij CFM. En Lex is even op de plek van Albert-Jan gaan zitten. Ja, hoe voelt dat uh, Lex? Ja, ik zit in spiegelbeld. Ja, in spiegelbeld. In één keer uh, de superplek heb jij nu gewoon. De, de superplek. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Nou we zijn heel benieuwd wat de weer de komende dag gaat doen. Ja ik ook eigenlijk wel. Jij ook? Jij ja. weet het ook niet. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Zal, nou, ook... dan... <laughs> Zal ik met een samenvatting beginnen? Ja is goed. Vanaf zondag een aantal dagen droog zomerweer met geregeld zon en temperaturen rond 20 graden. Tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, dat was hem. <laughs> nee, we gaan nu met de details beginnen, Rob. Okay. Uh, Vanochtend hebben we wat regen gehad, wolkenvelden uh, met het regen en uh, ja, vanmiddag uh, schijnt de zon en de zon blijft schijnen. Er staat een matig aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en vrij krachtig is windkracht 5. Op de pier staat een windmeter en die geeft een dikke 6 aan de zuidwest. Maar dan is het op het strand altijd ietsje, ietsje minder en dan heb je windkracht 5. Er staat een... Uh, de de maximum temperatuur die komt uit op ongeveer 19 graden vanmiddag. 19 graden. En wat is het uh, normaal gesproken? 21. 21. Ze zitten er nog steeds onder. Ja, we zitten er een beetje om onder, onder te rommelen. Nou, morgen dan, uh, krijgen we de zon ook te, wel te zien. Maar uh, niet uitbundig. Er zijn wolkenvelden en er is ook wat zon. En de maximumtemperatuur uh, maximum komt uit op ongeveer 20 graden. Dus toch een graadje hoger dan vandaag. En er staat een matige zuidwestenwind. Oké. Okay. Dus het is een beetje fiets-wandelweer, terrasweer, eh, Strand? St ja. Kan wel, hè? Kan wel. Kan wel. Af en toe wel even lekker. En dan eh, gaan we naar de maandag. Ja, dat wordt een mooie dag. Ja, dan is het echt zonnig. Ja, dan moeten we weer gaan werken en dan wordt het weer een mooie dag. Ja, kan er ook niks van doen. Oh, om. oh, oh. Nee hoor. <laughs> nee, hoor. <laughs> <laughs> eh, er staat een zwakke westelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat naar de normale waarde voor dit, deze tijd van het jaar. En dat is ongeveer 21 graden. En dan dinsdag moeten we weer even inleveren. Dan hebben we wolkenvelden en wat zon. Net als zondag zo'n beetje. En er staat dan een zwakke tot matige noordoostenwind. En dan gaat de temperatuur weer een graadje naar beneden, want uit het noordoosten komt de warmte niet. En dan gaan we naar de 20 graden toe. En dan heb ik nog een, een, een toevoeging naar de woensdag. Dan hebben we veel sluiverwolking. Dus de zon die komt, wel, die komt er wel door, maar het kan niet echt. Er is echt veel sluiverwolking met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En de temperatuur die gaat dan naar de 19 graden toe. En voorlopig uh, geen regen meer, Lex? Uh, tot en met woensdag kan ik jou garanderen dat het droog blijft. Helemaal droog? Nou, dat zijn goede berichten. Ja, dacht ik ook. Helemaal goed. Voorspelling voor uh, de komende tijd durf je nog niet aan, hè? Nee, want uh. Uh, de verwachtingen zijn niet... Uh... Kijk, ik, bijvoorbeeld de woensdag... Gisteren zou het op woensdag mooi weer worden volgens de weerkaarten... En vandaag uh, bekijk ik die kaarten en zou er zouden weer veel sluierwolken zijn wat ik net vertelde. Dus het, het, het, is, niet, uh, nee, het is niet zeker allemaal. Oké, okay, nou we houden het in de gaten op uh, jouw website. Doe dat op uh, www.mediopagina.nl En dan kan je ook alle, andere links kan je vinden naar Twitter en uh, naar de mobiele pagina. Maar je kan ook kijken op uh, tv... Op TV op kanaal 45. Daar sta ik uh, dagelijks op. En dat weerbericht, dat wordt dus twee keer per dag geüpdate. S morgens en 's avonds. Kijk eens aan, altijd actuele weersberichts uh, uh, op uh, CFM TV. Altijd actueel. Helemaal goed, Lex. Mag je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Geen dank. En uh, volgende week hoor je me weer. En volgende week bellen we je op als je op straat zit. Is dat goed? Uh, afgesproken. Oké, okay, daar hou ik je aan. <laughs> dat was Lex van de horen. Volgende week meer. Zo rond en naar bij je half drie bij Samfort op zaterdag. En we gaan lekker door met de zonnige muziek. Hier is de Soka Dance. If you're feeling lonely maybe just sad and blue This fight what you want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 FM Zandvoort, Zandvoort. mine Juist Lex van de Oren. Het gaat de komende dagen gelukkig niet meer regenen, dus je kan lekker naar het strand toe en uh, genieten van het uh, redelijke weer. En een graadje of 21 de komende dagen, dus dat is best uh, lekker genieten. Je Crystal Fighters en Plage. Ja, en terwijl uh, de kwalificatie van de Formule 1 op Silverstone uh, druk bezig is, nog druk doende doen is, net even een behoorlijke regenbui uh, gehad daar... Uh, is er natuurlijk wel wat te beleven dit weekend? Wederom op het circuitpark Zandvoort. En Rob, wat is er dit weekend op het circuitpark te beleven? Ja, er is een, eigenlijk een beetje een alternatief evenement van de British Racing Sportscar Club. Het zogenaamde. Caterham Eurofest. Caterhams dat zijn eigenlijk uh, auto's die gebaseerd zijn, een uh, soort lookalikes op de oude Lotus 7, zo'n uh, klassieke sportwagen die uh, heel veel publieken hebben nagemaakt in de loop van de tientallen jaren. Caterhams die uh, hebben in Engeland ongeveer vijf kampioenschappen in Nederland is er één kampioenschap van de Caterhams. Maar nou, die komen allemaal bij elkaar in een soort Europees uh, familiefeestje een, een kleine 200 van die Caterhams zijn er toch op het circuit, dat is best wel veel ja. ongeveer 90% zijn Engelsen want ja, die, die kunnen daar natuurlijk ook heel goedkoop aan die auto komen. Het is een heel leuk racen. Zelfs sportief racen. Gaan behoorlijk hard. En die hebben een mooi programma draaien dit weekend. Ze zijn vanochtend al begonnen. Vandaag duurt het nog ongeveer tot uh, half zes. Morgen om, vanaf half tien is het uh, aanvang voor de diverse races en trainingen. En om vier uur is het afgelopen, want dan willen de heren graag weer op pad, want die willen de boot halen bij Hoek van Holland. Juist. Ja, die moeten natuurlijk weer de grote plas over. Mm -hmm. Ja, kleine plas. Maar goed, het is een Engels evenement. Ja, het is een Engels evenement. Het is een Engelse kampioenschap. Er zit één Nederlands kampioenschap in zijn ik. En ja. Uh, ja die rijden voor hun eigen puntentelling. Die rijden normaal gesproken ook uh, op de reguliere wedstrijden van de DNT op het circuit. Het is een leuke klasse, er wordt veel geknokt. Het uh, sportief, want de auto's zijn allemaal gelijk in die klasse. Dan gaat het dus puur om de kleur en dat ja. is natuurlijk het leukste. Ja, het is geen treintje rijden, het is echt uh, een. Competitief En ze zijn gelijkwaardig. Ja, het is, het is prachtig om te zien. De toegang is gratis. Dus alleen als je met de auto gaat, moet je voor de auto 7 euro parkeerkosten betalen. Naar nou, ja. iedereen in Zandvoort die kan met de fiets uh, of even in de duinen gaan kijken. En dan uh, kun je genieten van leuke wedstrijden. Het is uh, best wel apart. En als we dit evenement gehad hebben, natuurlijk hebben we 13 en 14 augustus de RTL GP Masters. Zeg maar de ouderwetse Masters voor de Formule 3 racers. Ja. Met een prachtig pakket uh, aan evenementen erbij. Dus uh, ja, het is een leuk, uh, ook een heel mooi evenement eigenlijk. Even ja, er ja. uh, meer over bekend wat er allemaal gaat gebeuren tijdens de Masters. Ja, er, heel, er gaat best wel heel veel gebeuren. Onder andere dat uh, Red Bull Kart uh, kampioenschap. Dat begeleid wordt door Robert Dornbos, Dat vindt daar zijn finale plaats. En uh, tot nu toe is het niets bekend over de Formule 1 demo. Ik geloof ook niet dat dat gaat gebeuren dit jaar. Want uh, al die demoteams zitten op dat weekend weer ergens anders. Ja, zo is dat dan helemaal. Maar ja, het circuit zal het circuit niet zijn als we toch een, een of andere happening organiseren. Waardoor iedereen helemaal als kan komen. En natuurlijk niet te vergeten, een van mijn favorieten. De Euroboss. Dat zijn de oude Formule 1 auto's van 10 jaar en ouder. En daar uh, is wel een prachtig veld van 27 auto's inmiddels voorradig. Dus dat is wel heel leuk. Oké, okay, maar daar zit ook die, die zwarte John Player Special weer tussen. Want dat ja. vond ik, ik zo mooi. Uh, John uh, Player Special die, 72, die, ja, die klopt. zit erbij. En uh, we hebben we ook de modernere auto's erbij, de Terrels en dergelijke. Dus echt wel een uh, heel fijn veld met veel lawaai. Maar ook heel leuk om te zien. Onder andere dus de Arrows van John Ja, van ja dat, van dat wou rijden. ik zeggen. Mijn uh, favoriete ja. auto is dat. Goed ja. Oranje Auto, geweldig. Maar in ieder geval. Uh, luisteraars, wilt u vanmiddag van het van weekend nog genieten van uh, race-spectakel? Ga dan naar het circuit, want er zijn hartstikke leuke races. Zowel vandaag als morgen kunt u daar, bent u daar van harte welkom. En het is natuurlijk gratis toegankelijk. Kijk, ook op het circuit is altijd wat te doen. En wat, wat hebben we nou voor muziek? Ja, oh ja, Crowded House. Ja, die gaan we volgende week ook draaien. Maar dan een ander plaatje van Crowded House. Ja, okay. maar hier is uh, Don't Dream It's Over. Alsjeblieft, Lex. Dankjewel. <laughs> There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 There's oh Het zonnetje schijnt hier in Zandvoort. En dat hoor je uiteraard ook aan de muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was José Feliciano en Ponta Cantar. Sowieso, zo zo, Joost Staans wordt ook steeds beter. Ah, geweldig hè. Goed, waar moeten we ook heen volgende week, Rob? Ja, mooi nieuws. We gaan wakeboarden op het Zandvoortse strand. Is iets voor de agenda voor volgende weekend. Een echt nieuw evenement op het circuit, de Corona Extra Wakeboard Tour in Zandvoort. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli is het zover. Voor het eerst dan voor de paviljoens van Bruxelles en Mango's wordt een gigantisch waterbassin gegraven. En gevuld met bijna 1 miljoen liter water. Dus Hoeveel? Wat. En uh, tijdens het evenement wordt tevens aandacht gevraagd voor wereldwijd schone stranden. Mooi evenement evenementen. Deelnemers en riders kunnen zich inschrijven via het evenement op de website www.coronawakeboardtour.nl 1 miljoen liter water? Ja, ik weet niet waar ze het vandaan hadden, ik denk uit de zee. <lacht> 1 miljoen, dat is nogal wat. Ja, nou, maar is. dat gaat al gauw hoor, bas. is 60 bij 16 meter. En ja, en als je dat een beetje gaat uitrekenen, dan kubieke meters, het beter. Het niet zo goed te rekenen hoor, maar dan kom je aardig in de buurt van 1 miljoen liter water. En als je lek slaat, dan staat Zandvoort onder water waarschijnlijk. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat staan we vaak genoeg toch? Ah, Oké. Okay. <lacht> goed, mooi evenement op het strand van, van uh, Zandvoort. Hartstikke leuk, dus hopen op mooi weer. Dat is wel de bedoeling, hè. het zou wel prettig zijn natuurlijk, ook voor die mannen, want er gaat best wel heel veel energie in uh, zoiets zitten. Ja. En weer een nieuw evenement op het Zandvoortse Strand, en ja. dat is mooi. Oké, okay. goed. Rob, hoe zit ja. het uh, met de muziek? Oh, jij wil muziek horen? Nee, ja. ik denk misschien heb jij ook nog wat. Zo. Ik heb nog genoeg, maar ik moet, ik, dat is voor het volgende uur. Oké, okay, nou gaan we in het volgende uur doen en dan draaien we nu gewoon een gewone plaatje. Goed idee, Albert Jan. Oké. Okay. Je mag blijven. <laughs> oh, nog wel? Oh. Ja hoor. Hier is Elisa Doolittle en Pack Up. Before they open them